Het leukst meegemaakt in de vakantie. Dames en heren, ik open de vergadering van 26 mei 2020 van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort. Ik heet u allen zeer hartelijk welkom. U allen in deze zaal in een speciale corona-proof opstelling. Het heeft even geduurd, maar we hebben hem gevonden. Uh, het is een zogenaamde schoolbankopstelling. Dus elke metaforische uh, opmerking... Uh, is geheel voor uw eigen rekening, maar in ieder geval het is het wel voor mij even apart om op deze manier de zaal in te kijken. Um, ik begin ook met een welkom aan diegenen die vanuit huis kijken. En het publiek heeft zich hier op de gang genesteld, um, omdat er nu te weinig plek is in de raadzaal, maar ook de kijkers thuis in ieder geval van harte welkom. Um, dan vervolgens de vraag of er iemand met betrekking tot de agenda. Een mededeling heeft over belangen, dan wel betrokkenheid. Ik kijk rond en dat is niet het geval. Dan vraag ik of er verder nog mededelingen vanuit de raad of het college zijn. We hebben net uitgebreid u bijgesproken in commissieverband over de coronacrisis. Um, ik weet niet of er vanuit uw raad nog mededelingen zijn. Dat is ook niet het geval. Dan zijn we aangekomen bij de loting. En dan trekken wij een nummertje. En dat is in dit geval, als ik dat zonder beeld goed zie, nummer 6. En dan beginnen we bij mevrouw Geursen in het geval van een hoofdelijke stemming. Goed, dat was bij opening, mededelingen en loting. Vervolgens kom ik bij het vaststellen van de agenda. Um... Ik stel voor om met betrekking tot het punt over de politiek-bestuurlijke situatie... Um, een punt aan de agenda toe te voegen. Vandaag is in ons midden de heer Erik van den Burg, uh, informateur. Uh, en hij is bereid om een korte toelichting te geven op een advies dat hij zojuist geformuleerd heeft... en dat met u te delen. Um, de suggestie zou zijn om eerst uh, de... Um, hamerstukken en overige beslispunten met elkaar door te spreken. Dat zal niet een hele lange agenda zijn. Als ik dan... En dan hebben we de tijd om de heer Van den Burg aan het woord te laten... en um, ook de gelegenheid om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Dus met uw welnemen zou ik dat willen voorstellen. Oké, okay, dan zijn er verder nog punten met betrekking tot de agenda. Goed, dan is ook dat vastgesteld. Dan komen we bij de hamerstukken... Um, dat zijn er een viertal en ik loop ze met u langs. Te beginnen bij nummer drie, het Joods namenmonument. Heeft iemand daar nog, um, wil iemand daar nog het woord over voeren of um, niet? Nee, dan is die aangenomen. Dan komen we bij de begroting 2021 van paswerk. Zelfde vraag, iemand het woord? Dat is ook niet het geval, dan is die ook aangenomen. Dan de zienswijze op de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling... ...schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Iemand daar nog het woord over, dat is ook niet het geval, dan is die ook aangenomen. En dan komen we bij het aanwijzen van de accountant van de gemeente Zandvoort. Iemand daar over het woord, ook dat niet, dan is ook die aangenomen... ...en dan waren daarmee de hamerstukken afgedaan. Dan komen we bij een tweetal uh, bespreekstukken... Uh, in de eerste instantie de aanvulling op het beleidsplan openbare verlichting. Uh, en aan de raad wordt voorgesteld om de aanvulling op het beleidsplan openbare verlichting vast te stellen. Uh, de heer Berendsen komt uit de coulissen. Dat is ook wel een aangename, uh, ik zou maar zeggen, uh, ja, bijkomstigheid. Dat we een soort coulissen hebben. Uh, en uh, dit agendapunt is op verzoek van de heer Elgebali. ...tot bespreekpunt gemaakt en ik zou hem dan ook als eerste het woord hierover geven. Ja, wel voorzitter. Uh, ik hou het kort, ook wat betreft de tijd. Uh, wij hebben een drietal punten waar we het graag even nog met de wethouder over willen sparren. Voorzitter GroenLinks heeft er uh, een bespreekpunt van gemaakt. Dit omdat wij over een aantal dingen nog willen sparren met de wethouder, zoals ik net al zei. We zijn in ieder geval blij dat we overgaan naar een led-licht installatie en daar zijn we, dat vinden wij een mooi punt. Um, alleen... Het mooie van LED is, het is minder energie, het is een win-win voor de gemeente. Uh, het scheelt in een portemonnee, maar LED-verlichting is ook over het algemeen wat feller. Uh, en dat zorgt voor de nodige problemen, namelijk lichtvervuiling. En lichtvervuiling wordt een steeds groter probleem in Nederland. Uh, het zorgt er namelijk voor dat mensen minder lang slapen, minder goed slapen, minder productief zijn op het werk. Uh, en men ook gewoon ongezonder leeft. En dat heeft bij ons een drietal uh, vragen. Uh, niet allemaal tot insteek, maar wel een groot deel daarvan. Uh, en het, het eerste wat ik wil bespreken met de wethouder waar ik over wil sparren is vooral het probleem qua poorten. Um, we hebben in Zandvoort uh, heel veel poorten achterrommetjes. Uh uh, en daar wil ik graag uh, vragen of de wethouder daar zou willen kijken of in ieder geval zou willen meenemen of we daar niet wel met zo'n sensor systeem kunnen gaan werken. En waarom willen we dat nou? Omdat dat ervoor zorgt dat wanneer er licht nodig is, er licht is. Uh, en wanneer het niet nodig is, uh, de veel slaapkamers zijn aan de achterkant gesitueerd van huizen, dat men daar geen last van heeft uh, qua nachtrust. Uh, dus de vraag is, zou u daarover willen nadenken en daarna willen kijken? Uh, het heeft daarbij ook nog een signaalfunctie. Iedereen die in de, in de poort uh, is, daardoor, daarvoor gaat het licht aan. Uh, en men ziet dus om de poort heen dat daar mensen aanwezig zijn. Dan het tweede punt wat GroenLinks betreft. Um, en dat is uh, het punt van de participatie. We snappen dat dit een aanvulling is. Alleen wij vinden toch echt dat we moeten kijken op welke manier we toch de burger ook kunnen meenemen in het besluit rondom... ...welke ja, paal, welke armatuur wij hier zullen neerzetten. En waarom willen we dat nou? Omdat wij vinden dat een bewoner die zo'n lantaanpaal voor zijn huis heeft... ...daar gewoon altijd tegen aankijkt. Uh, en dat ook in zijn of haar straatbeeld ziet. Dus laten we gewoon die kans gebruiken. Laten we informatie ophalen bij de bewoner. En daar ons voordeel mee doen. Uh, want zo'n lantaanpaal staat al voor jaren. En het lijkt ons dan daarom ook een hele goede. Um, ja, en toch willen wij u ook nog een keer zo oproepen, wethouder, om te Interruptie kijken... Interruptie van mevrouw Geursen. Meneer Algebali, betekent dat dat voorstel wat er nu ligt... en zeg maar de gekozen armaturen, daarvan, dat u daarvan zegt... Uh, dat willen we op dit moment niet aannemen en eerste participatie in? Uh, nee, niet per se. We hebben natuurlijk een keuze gemaakt in uh, bepaalde armaturen. Die keuze is wat GroenLinks betreft prima. We willen ook geen tijd verliezen eigenlijk, maar we zouden kunnen kijken. We hebben nu bij sommige wijken... Uh, Lamp A en bij sommige wijken lamp B. Laten we nou kijken of we niet kunnen kijken waar, waar men zo welke lamp wil hebben. We willen lamp A ook in een andere wijk hebben. Uh, kijk wat daarbij past bij de wijk en niet zozeer uh, de verhoudingen die we nu hebben ingevuld. Laat men gewoon meepraten. Uh, dat zou kunnen door middel van een poll of wat dan ook. Het hoeft niet zo uitgebreid want het is een aanvulling erop. Uh, maar laten we in ieder geval kijken waar uh, de burgerij mee komt. En uh, dat zou een keuze kunnen zijn uit de armaturen die er nu al zijn. Waardoor wij niet uh, een heel lang proces weer optuigen. Maar gewoon eigenlijk om de mening van de burger vragen. Ja, en het derde punt, uh, om daarmee door te gaan, uh, tot slot, voorzitter, is dat uh, GroenLinks nog eens een keertje vraagt aan de wethouder om echt kritisch na te gaan. of er niet een overcapaciteit bestaat. Uh, wat betreft de, de lantaarnpalen die wij nu hebben. Als wij om ons heen kijken door het dorpfietsen of door het dorp lopen, dan zien wij al heel vaak. ...best wel veel van die lantaarnpalen staan. Ik snap dat er regels zijn waarom die er staan. Maar laten we goed en kritisch kijken of wij niet iets minder van die lantaarnpalen kunnen neerzetten... ...waardoor de leefomstandigheden zeker s'nachts ook een stuk beter worden voor de mensen in ons dorp. Dank u wel. Dank u wel, meneer El Ghebali. Ik kijk rond of er nog andere leden van de raad zijn die het woord willen voeren op dit onderwerp. Dat is niet het geval. Dan is het woord aan wethouder Berendsen. Dank u wel, voorzitter... Ja, ik heb toch een beetje het gevoel, meneer Elkebali, dat we nou de discussie weer overnieuw gaan doen die we al gevoerd hebben in de commissie. Eh, Daar is onder andere, is ook door andere vertegenwoordigers uit de raad, is gevraagd over die participatie. En toen heb ik al aangegeven dat als we kijken gewoon naar uh, wat het is, hè, het is in feite onderhoud, hè, groot onderhoud. En daar uh, past in feite geen participatie bij. We hebben heel serieus gekeken naar welke lantaarns moeten waar. En ik heb de vorige keer ook gegeven, uh, aangegeven dat als u vindt dat we nu toch die participatie moeten gaan doen. En als ik dan uw uh, formule even hanteer, dan zouden we elke bewoner moeten vragen welke lantaarnenpaal die voor zijn deur wil hebben. Dat lijkt mij geen goede zaak. Uh, dus wat mij betreft ga ik dat niet doen. Uh, ik, ik, ik vind dat, uh, zeg maar, er is heel serieus gekeken naar welke lantaarnpalen we waar hebben. We hebben ook serieus, en dat heb ik u de vorige keer ook verteld... ...we gaan zeker wel met, uh, met zeg maar, bewoners in gesprek om te kijken van... Uh, ...moet die verlichting moet die gedimd worden? Moet die, zeg maar, als er uh, sprake is van, uh, van uh, schijnsel, bijvoorbeeld in een slaapkamer of wat dan ook... Uh, ...moet die dan eventueel afgeschermd worden of zoiets. Hè? Dus zeg maar, daar hebben we al wat ervaring mee opgedaan en dat gaan we ook zeker doen. Dus wat dat betreft uh, wordt er zeker wel gekeken naar wensen van, uh, van bewoners... ...maar om nou de hele participatie en dan te vragen van wat voor lantaarnpaal wil u precies voor uw deur... ...ik denk dat, dat, dat we dat niet moeten gaan doen. Dus ik ben daar geen voorstander van. Als we kijken naar sensoren, kijk, ik, ik, ik waardeer uw, uw, uw bemoeienis voor wat betreft duurzaamheid. Maar er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere facetten die meespelen. Mee en dat is gewoon veiligheid. en eh, Zowel voor zeg maar, voetgangers, bewoners, eh, mensen die in het verkeer deelnemen. Eh, mensen die s'avonds laat over straat gaan, et cetera, et cetera. En ik moet u eerlijk zeggen, van, eh, ik heb... Als ik kijk nou, rond mijn huis heb ik, een, heb ik veel verlichting, maar niet met dimmers. Want dan word ik hartstikke, of met sensoren die aanspringen en, aanspring, en uitspringen. Want op het moment dat er een kat langs loopt, dan denk ik van wie zou er nu weer langs lopen? Dus uh, ik heb permanente verlichting, uh, ik heb permanente ledverlichting, dus ik doe iets aan, uh, aan besparing uh, wat dat betreft. Maar ik uh, kies wel voor een veilige oplossing. En dat zou ik u in ieder geval ook willen aanraden om daar in ieder geval voor te gaan. En dan, dan besparen we misschien maar een beetje minder. Ja, dat zij dan maar zo, maar we hebben wel een optimale veiligheidssituatie voor wat betreft voetgangers, uh, dames die s'avonds alleen over straat lopen en dat soort zaken. Dus ik vind dat gewoon... Ook wat dat betreft vind ik dat gewoon geen goed idee. Ten aanzien van het aantal masten, hè, daar heb ik de vorige keer heb ik daar ook al iets over gezegd. We zitten gewoon met een aantal voorwaarden, CROW-normen. En eh, ik heb ook duidelijk in de uitleg, heb ik, heb ik uh, aangegeven wat het nadeel is. Als je zeg maar dat, uh, dat het aantal masten gaat, uh, gaat veranderen. Uh, ver, uh, uh, verminderen uh, dan krijg je dus situaties waarbij de ene lamp dan wat verder moet gaan branden om zeg maar, te compenseren wat je aan verlichting mist, dan krijg je een soort zebra effect wat hier dan uh, zo mooi wordt omschreven en de vraag is uiteindelijk van of je er echt veel mee opschiet. dus ook dat denk ik gewoon is gewoon geen goed idee en wat dat betreft zou ik het voorstel willen laten zoals het is en niet al te veel aan veranderen, dat is het wat mij betreft meneer de voorzitter Pak, een glaasje water pakken. Dank u wel, voorzitter. Um, dan kijk ik ondertussen nog even in de richting van de zaal. Terwijl de heer Berendsen even een glaasje water pakt. Ik zie de hand van de heer Elgebari. Ja, kijk eens. Nee, maar ik zag hem wel. Uh, meneer Elgebari, aan u het woord. Ja, voorzitter. Om, om Op het punt van uh, dat wij in de poorten minder verlichting willen vanuit besparing, dat is een foute opvatting. Wij willen niet om minder besparing. Wij willen gewoon om een sociaal onwenselijk effect dat. Er zijn gewoon heel veel buurten waarbij je in een poort verlichting hebt, als het ledverlichting wordt, het zijn opgesloten ruimtes, daar heb je gewoon problemen met te veel licht op een gegeven moment. Zeker bij ledverlichting. En daarom vragen we het. Het gaat ons niet om de besparing, want die grote besparing, die maken op het punt van uh, het overgaan naar ledverlichting uh, aan uh, zich. Het gaat ons juist om de sociaal onwenselijke gevolgen daarvan die ik net opzonde. Mensen slapen minder goed, mensen zijn minder productief, uh, werken minder goed. Dat, dat, dat willen wij niet, dat willen wij voorkomen. We willen zorgen dat dat wordt geregeld. En uh, het, het, het, het, het, u, u, u, waar u het over heeft, wat betreft de veiligheid, is interessant. Maar er zijn ook uh, luttele onderzoeken die aangeven dat juist zo'n signaalfunctie, zeker in zo'n afgesloten ruimte, dat het juist veiliger is. Dus dat is, een, dat is een discussie die we buiten dit, dit punt om kunnen voeren. Maar het is ons niet te doen om de besparing. Het is ons te doen om juist het sociaal wenselijke uh, aspect daarvan. Om dat zo te doen. Interruptie van mevrouw de van der de Veld. Gaan. Ja meneer Elke Bali, u maakt zich druk om mensen die dan niet kunnen slapen. Ik ken mensen die draaien nachtdiensten en die, draaien, die slapen gewoon overdag. En die hebben iets heel, heel slims aange, aangekocht. Heet namelijk een verduisteringsgordijn. En dat is niet alleen slim, omdat je dan geen last hebt van het licht, maar ook nog eens een keer slim, omdat het beter isoleert. Dus uh, ja, dat is ook een optie, hè? Als je daar echt last van hebt. Niet iedereen heeft er last van. Meneer uh, ja, de orde voorzitter, die worden neem ik voor kennisgeving aan. Daar kan ik vrij weinig uh, antwoord op geven in deze situatie. Ik vind dat ik, ik probeer gewoon een groot probleem wat gewoon landelijk ook speelt uh, hier te agenderen, maar. Prima als we dan lekker met z'n allen naar de gordijnboer gaan en verluisteringsgordijnen op gaan, uh, gaan kopen daar. Goed voor de economie. Um, en, en wij vragen u eigenlijk uh, om gewoon kritisch te kijken naar de capaciteit. Het is niet zo dat wij een zebra effect voor ogen hebben. We vragen u, kijk alsjeblieft nu we er toch mee bezig zijn, wat kan wel, wat kan niet. Misschien kunnen er een paar weg, wat alweer verschilt uh, in, in, in, de, in de hoeveelheid lantaarnpalen. En tot slot, wij vragen u ook niet om een heel participatietraject op te tuigen. Wij vragen u gewoon om te gaan kijken door middel van een simpele poll online per wijk... waar mensen gewoon op kunnen aanklikken hoe of wat... Uh, om, om via zo'n een, een relatief kleinschalig, uh, kostenbeper kostenbeperkend en tijdbeperkend instrument... gewoon na te gaan of men blij is met de armatuur die de gemeente daarvoor voorschrijft... of liever de andere soort ziet. Het hoeft niet te betekenen dat uh, bij, bij huisnummer X lantaarnpaal 1 staat... en bij huisnummer uh, Z een andere lantaarnpaal. Nee, het gaat gewoon kijken per wijk wat mogelijk is en wat niet. Het, het is, wat mij betreft lijkt mij niet... ...zo'n hele moeilijke taak, Het we ook niet een heel participatietraject zijn. Maar het gaat juist om gewoon kijken of er draagvlak is bij de burgerij... Uh, voor, ...voor die landaanpaal op, in die wijk. Het, het hoeft niet zo moeilijk te gaan zijn. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik zie een hand van de heer Deen voor een interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag me toch even af... ...wat de heer El Gabali dan precies doelt, bedoelt met een participatieproject. Bedoelt hij dan alleen de onevenhuisnummers of de evenhuisnummers? Sommige mensen wel, sommige niet... Volgens mij heeft de wethouder daar nu een uitermate duidelijk antwoord op gegeven. Ik, ik, ik vraag me af hoe hij dat zelf ziet, uh, de heer Elgebali. Meneer Elgebali. Ja, voorzitter. Uh, welke huisnummers wel niet, uh, dat, dat, dat, dat wil ik juist niet. Ik wil juist per wijk kijken van wat heeft de gemeente hiervoor gekozen, wat vind, vindt de burgerij daarvan. En that's it. Uh, meer is het niet. Het gaat mij niet om welk huisnummer wel, welk huisnummer niet. Het gaat mij er gewoon om, kunnen wij het draagvlak meer genereren, voor, voor welke, uh, ja, het gaat maar om een lamp... Uh, om het zomaar te zeggen welke lamp daar wel of niet uh, past in die wijk. Omdat men daar gewoon elke dag tegenaan kijkt. Simpel gezegd. Dat is ook de levensomgeving van iemand aan. Dus waarom zou dat niet gewoon vragen? En Mevrouw dat is het. Nou, voorzitter, ik wil graag dat we gaan tot de, de beperking van het onderwerp waar het om gaat. Het gaat om het verleden van de armaturen. En volgens mij is dit een uitvoeringskwestie. En ik ben best bereid, uh, wat de heer aangeeft, om bij vervolgdirect te kijken hoe we participatie kunnen toepassen. Maar ik verzoek u graag om terug te gaan tot het onderwerp. Meneer Hermsen, u had nog een opmerking? Ja, dank u wel, voorzitter. Het is voor mij ook een, uh, eigenlijk wat de, uh, mevrouw Geurensen ook, ik hoor ik eigenlijk ook een beetje zeggen, ik geef mijn eigen uh, draai aan... Um, um, ja, we moeten het over het onderwerp houden. Maar ik vind, ik vind wel dat uh, uh, GroenLinks hier een punt heeft met betrekking tot, uh, tot het straatbeeld. Dus dit, dit kan ingrijpend zijn. Ik heb de armaturen gezien, denk ik niet, maar het zou in principe kunnen. Zelf let ik niet zoveel op wat er gebeurt, maar goed, ik heb hem ook niet voor mijn deur staan. Dus dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Um, maar ik, misschien moet ik hem anders gewoon verwoorden. is eigenlijk een wethouder de vraag van hoe zouden bewoners bezwaar kunnen maken... Indien het het nu niet bevalt, of in ieder geval het licht, de lichtval en ook misschien de armatuur. Maar dat is eigenlijk meer de vraag Want ik hoor u ergens wel zeggen van, nou, we zijn in ieder geval bereid om in ieder geval wat te doen aan afscherming en al dat soort zaken. Misschien is dat handig om dan uh, nog even toe te lichten. Misschien geeft dat ook weer wat geruststelling aan uh, GroenLinks. Goed, dit was een interruptie op de heer Elgebali. Ik neem aan, de heer Elgebali, dat u aan het einde van uw betoog was in tweede termijn. Dan geef ik nu nog kort het woord aan de heer Berensen voor zijn tweede termijn en kort antwoord. En dan kunnen we tot stemming overgaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, ik heb het net al gezegd... Hè, van ...dat we in voorkomende gevallen, dat hebben we al gedaan... ...hebben we zeg maar, gezorgd voor afscherming. Hè, dus mensen die uh, geklaagd hebben over... Uh, ...wat is aan al een aantal van die lichtmasten... Uh, zeg maar, ...die geklaagd hebben over uh, lichtinval... ...daar hebben we geke gewoon gekeken van... ...kunnen we die afschermen op de een of andere manier? Ik heb u ook aangegeven dat daar waar dat wenselijk is... ...dat er sprake kan zijn van dimming. Hè, dus zeg maar dan komt er een minder intensief uh, licht eruit. Uh, dus wat dat betreft uh, proberen we al zoveel mogelijk maatwerk, uh, denk ik, te leveren. Uh, dus, uh, en, en, en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van, uh, van de bewoners. Dus um, dat zit in feite al standaard gewoon in het, uh, in het programma. En nog even terug te komen om uh, zeg maar over, over het aantal lichtmasten... Um, Nogmaals, ik heb u aangegeven dat er zijn normen voor, hè, over hoeveel meter en zeker op kruispunt en dat soort zaken. En dat heeft te maken gewoon ook met veiligheid. Dat heeft te maken met verkeersveiligheid. Dat doen we niet voor de flauwekul. Eh, want het zou voor de gemeente heel goed, veel goedkoper zijn om maar een groot aantal lichtmasten weg te halen. Maar dat doen we juist niet, juist vanwege die veiligheid. En voor mij is dat wel belangrijk. Ik vind het in ieder geval als wethouder vind ik het wel belangrijk dat die veiligheid in ieder geval gewaarborgd is. En nogmaals, ook in, in, zeg maar in portieken of in portaaltjes of in steegjes of weet ik veel wat, ook daar kan gesproken worden over dimming van, van, van licht en lichtopbrengst. En nogmaals, maar daar verschillen we dan over denk ik van mening, ik heb mijn huis goed verlicht... Om te voorkomen dat er zeg maar, criminelen ook maar op de gedachte komen om in ieder geval bij mij in te breken. En niet te wachten tot er misschien een lampje aangaat. Uh, dat is een keuze die ik maak. En uh, ik denk dat het goed is dat wij die als gemeente, uh, daar waar het gaat om openbare ruimte, dat wij diezelfde afweging maken. Dus wat mij betreft, meneer de voorzitter, ik ben aan het eind van mijn Latijn. Dank u wel. Dan kunnen wij op dit onderwerp overgaan tot stemming. Dan is de vraag, wie is er voor dit voorstel? Dat is voor zover ik kan zien unaniem. Dus dat is daarmee aangenomen. Nog iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan komen wij bij agenda punt ZF8. Dat is de afvalstoffenverordening Zandvoort 2020. ...en aan de Raad wordt voorgesteld om de afvalstoffenverordening Zandvoort 2020 vast te stellen... ...en de afvalstoffenverordening Zandvoort 2011 in te trekken. Wie kan ik over dit onderwerp als eerste het woord geven? Ik kijk naar mevrouw Koper en daarna mevrouw Van der Veld. Dank u wel, voorzitter. De uh, ja, Partij van de Arbeid is een fan van het duurzaam afvalbeleid zoals dat hier ligt. Dat, uh, we hebben het vaak met elkaar al besproken. Meer hergebruik, minder kosten op den duur en beter voor het milieu. Dat is een drieslag. Maar we hebben in de commissie wel een aantal vragen gesteld en uh, dank voor de beantwoording daarvan, die, die, die hebben we gelezen. De vraag was onder meer waarom wijzigen de containers en wat gebeurt met die afvalpas... Nou, uit de vraag en de beantwoording is voor ons nu helder dat dit valt onder de afspraak containermanagement. Maar dat betekent niet dat het bij onze inwoners helder is waarom dit gaat gebeuren, et cetera. En dat was ook de reden waarom wij van tevoren gevraagd hebben... ...doe alsjeblieft de be bewoners meenemen van tevoren in het communicatietraject. Uh, fijn dat u in de commissie aangaf, uh, wethouder, dat, uh, nou ja, dat dat inderdaad niet gebeurd is. Dat is jammer. Maar hoe gaan we nu verder? Want... De brieven liggen al, wij gaan de verordening vanavond pas vaststellen, maar de brieven liggen al bij bewoners en er leven heel veel vragen. Nou, u weet, Partij van de Arbeid is altijd constructief, u maakt het me niet altijd makkelijk, maar we gaan er tegenaan. En, um, er zijn nu vragen, die leven bij bewoners en ze hebben deze week de kans om die in te leveren. Ik zou willen voorstellen of de wethouder bereid is de suggestie mee te nemen om, daar, om die tijd even te verlengen, want er speelt er speelt wel best wel veel en Het is allemaal digitaal. Dus misschien uh, uh, wat communicatie in de krant of iets dergelijks er tegenaan. Er worden bijvoorbeeld containers weggehaald op plekken waar nu al veel overlast is. Zwerfvuil van, uh, van karton. En dat wordt dan weggehaald, een papiercontainer. En daar hebben bewoners zorgen over. Dus ik zou graag de suggestie mee willen geven aan de wethouder. Om die termijn van het inleveren van vragen. Waardoor er ook meer informatie bij de bewoners vandaan komt. Om die te verlengen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Dan is het woord aan mevrouw Van der Veld van gemeentebouw Zandvoort. Ja, dank u wel. Ja, ik wist natuurlijk niet dat mevrouw Koper ging vragen. En mijn vraag sluit er eigenlijk bij aan: welke containers blijven er in welke wijken wel staan? Ja. En bedoel ik dus de grote containers. Hè, bijvoorbeeld bij Dirk van der Broek blijft dat wel intact. Om maar één punt te nee. noemen. Dus dat was eigenlijk dezelfde vraag. Zo wat. Ik kijk naar de heer Elgebaan, die steekt zijn hand op. Ja, voorzitter, ik sluit voor een deel graag ook aan bij de woorden van mevrouw Koper. Uh, wij hebben nog wat andere vragen ook. Wij hebben ook heel veel onduidelijkheid gemerkt over de communicatie, ook wat betreft de chip. Moet men dat nou zelf opplakken of, of wordt het gedaan? En, uh, en hoe fraudegevoelig of wat dan ook is het? Dat, dat soort vragen zou, lijkt ons heel goed om dat daar mee te nemen ook. Uh, en wij willen ons specifiek ook even de focus vestigen op het strand uh, want wij zien daar nog steeds het probleem en in de antwoorden van de vraag zijn we blij dat we de, de, de pilot uit gaan breiden of daar verder in gaan maar wij willen eigenlijk meer een, een, een datum hebben of in ieder geval een vooruitzicht hebben hoe wij dit deze periode gaan doen als de wethouder bijvoorbeeld daar schriftelijk op terug kan komen vinden wij dat ook prima Maar we willen wat meer inzichten daarin hebben omdat wij het van belang vinden dat uh, ja, eigenlijk het strand zo snel mogelijk schoon mogelijk moet zijn um, en wij vroegen ons ook af uh, of er een mogelijkheid bestaat, uh, zeker nu in deze tijden... om de Mr. Vils, zoals u die noemt in uw brief... Uh, om die ook uit te breiden naar bijvoorbeeld de Noordboulevard... Uh, waarin mensen nu met hun handen eigenlijk aan delen van die vuilnisbak zitten. Terwijl bij die Mr. Vils juist het voordeel is dat je dat met je voeten opent... en dan in velder erin kan deponeren, wat weer een uh, contact uh, minder is. Um, en dat was het in de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebadi. Dan is het woord aan de heer Hermsen van D66. Nou, voorzitter, ik, ik moet eerlijk zeggen, bekennen dat D66 natuurlijk hamerstuk. Uh, dat heeft mijn collega ook al verteld aan de commissie. Maar ik denk dat het ook wel eens goed om, is om uh, een compliment uit te delen aan de, aan de wethouder uh, met betrekking tot die informatievoorziening. Want het was voor mij in ieder geval uh, als, als inwoner ook uh, volstrekt helder waarvoor het bedoeld was. En ik denk dat het ook de compliment aan de ambtenaren uh, is in deze: uh, dat het ook duidelijk is waarvoor die chip dan gebruikt wordt. Uh, ik vind de verwijzing ook naar de AVG en die wetregelgeving ook uh, zeer helder. Um, en daarnaast um, steun ik wel de woorden van GroenLinks met betrekking tot, uh, tot hoe we het beste afvalverwerking kunnen, kunnen steunen of in ieder geval kunnen oplossen met betrekking tot het strand. Maar in ieder geval het, het compliment wat betreft de informatievoorziening. Dank u wel meneer Hermsen. Ik kijk verder nog rond of iemand het woord wil voeren. Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de heer Berendsen, wethouder. Dank u wel voorzitter. Om met het, het uh, laatste te beginnen, het is altijd uh, leuk natuurlijk en fijn als je een compliment krijgt. En uh, laten we wel zijn, uh, die heb ik de laatste twee jaar niet zo vaak gehoord. Dus uh, wat dat betreft ben ik daar wel blij mee. Dat zou best eens dus wat vaker mogen, uh, denk ik. Uh, maar je ziet wel meteen van hoe dat beleefd wordt, hè. van de een die vindt de informatievoorziening niet voldoende en de ander die geeft juist een compliment dat de informatie ruim, ruim voldoende is. En dat geef ik uiteraard ook graag door aan mijn ambtenaren die, die zeg maar, hier aan gewerkt hebben, want ik kan u vertellen dat het een hell of a job is om te kijken van waar je overal die containers kwijt kan, zeker omdat zeg maar, de informatie over de ondergrond uiterst gebrekkig is. Waar liggen kabels, waar liggen leidingen, uh, dat is niet allemaal even duidelijk en je ziet gewoon gewoon ook dat er op dit moment her en der in het dorp proefsleuven worden gegraven om te kijken van kan die container daar inderdaad wel eh, wat, wij, wat wij bedacht hebben of komen we straks voor verrassingen te staan. Eh. Mevrouw Koper, ik heb eh, nog een keer extra, nog een keer weer, eh, zeg maar ook in de beantwoording van de vragen, aangegeven wat wij allemaal doen om, zeg maar, eh, de mensen te informeren. En eh, ik heb u de vorige keer heb ik u aangegeven, ja, dat verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar dat komt ook een beetje door het corona gebeuren en door het feit dat wij, zeg maar, die verordening eerst nog een aantal weken ter inzage mocht, moesten leggen. En daardoor kwamen we in de knel met, eh, zeg maar, de data. Dus eh, daarvoor heb ik de vorige keer al zegt meer culpa dat had anders gemoeten maar eh, kortom ik, eh, ik ik vind het wel belangrijk dat we hiermee eh, mee doorgaan eh. Ik vind zelf, en ik heb nog eens een keer weer de brief ook eh, meegenomen... ...ik vind dat die helder is. Ik vind dat die heel duidelijk is voor wat betreft de informatie. Ja, eh, we gaan nog een rondje maken met de mensen van... Eh, ...en dat zal straks wijkgebonden gebeuren... ...van eh, waar komen die containers nu precies? Eh, wat is nu... Eh, ...waar gaan restcontainers weg? Waar komen afvalcontainers voor papier? Eh, moeten we wel of niet extra plastic containers nog weer neerzetten? Eh, dus dat is allemaal ook voor ons een, een ervarings. Gegeven, of liever gezegd, dat moet een ervaring gegeven worden van hoe, hoe gaat zich dat verder ontwikkelen. En daar nemen we uiteraard, nemen we daar gewoon de bewoners in mee eh, om te zeggen: van staat dat hier goed? Of liever zegt, ja, nou, je kunt moeilijk een ondergrondse container weer uh, verwijderen, natuurlijk en verplaatsen. Maar daar wordt van tevoren wordt daar, uh, natuurlijk wel naar, uh, naar gekeken. En... Um, uh, uw suggestie om zeg maar, die, te, die termijn om te reageren, om die iets wat te verlengen, die neem ik graag over. He, dus dat zal ik gewoon met de mensen ook bespreken of dat, uh, of dat kan. Uh, dus dat, uh, dat zou wat mij betreft in ieder geval geen uh, probleem moeten zijn. En dat hoeft wat, wat volgens mij ook niet zoveel uh, te leiden tot vertraging in de uitvoering. Dus dat, uh, die suggestie die neem ik uh, graag mee. Uh, de beantwoording voor, uh, zeg maar, voor wat betreft de chip, dat wordt gedaan. Hè, dat staat volgens mij ook in de stukken. Dat ze dat zelf niet hoeven te doen, dat wordt allemaal keurig verzorgd. Dus ik begrijp wat dat betreft niet. Uh, de vraag niet helemaal, want volgens mij staat dat heel duidelijk omschreven... ...van dat men daar geen, geen, geen, geen uh, werking aan heeft. Uh, ik ben blij dat u enthousiast bent over de Mr. Vils, want dat ben ik zelf ook. Uh, ik denk dat het uh, zeker in deze coronatijd een uh, perfect iets is dat je gewoon met je voeten de klep open kunt maken en dat je je afval erin kunt dopameren zonder dat je er verder met je vingers aan hoeft te zitten en, en, en eventueel het risico op te lopen uh, dat je besmet wordt. Uh, alleen dat kost wel geld en daar, uh, daar hebben we zeg maar voor wat betreft de investeringen hebben we gekeken natuurlijk eerst van wat zijn nou de drukste plekken waar het meest van uh, gebruik van gemaakt wordt. Uh, we hebben ook nog gekeken op sommige plekken of we niet een grotere moeten hebben. Dus die hebben we ook geplaatst hè, waar we heel veel. Veel uh, afval is, en ik ga ervan uit dat uh, zeg maar op termijn. Hè? Al die bakken, die open bakken hè, waar iedereen zich aan stoort omdat dat veel zwerfafval veroorzaakt, eh, dat die op termijn allemaal worden vervangen door, eh, door Mr. Vils. Daar heb ik ook nog wel eens een stukje discussie over. Hè, want als we praten over bijvoorbeeld het opknappen van de, van de, van de boulevard Paulus Lood, dan zegt iemand van ja, maar is die Mr. Phil nou zo esthetisch zo, zo mooi? Dan zeg ik van ja, hij is misschien niet, niet, niet de mooiste afvalbak, maar het is wel een hele nuttige afvalbak. Uh, en uh, we voorkomen daarmee andere problemen. Dus uh, wat dat betreft ben ik blij dat u ook enthousiast bent over de minister Vils. En ik ga ervan uit dat die in de komende tijd ook verder uitgebreid wordt. Dan nog weer even een stukje van het zwerfafval. Ik ben het helemaal met u eens, maar ik vind niet dat die discussie in, in dit hoofdstuk thuis hoort. Eh, want we hebben het hier over het duurzaam afvalbeheerplan eh, en het zwerfafval, en dat heb ik volgens mij ook de vorige keer eens verteld, dat is een, een, een nieuw iets, hè? daar zijn we al mee bezig in voorbereiding. Er staan al wat uh, proefopstellingen op het uh, strand en daar hebben we van gezegd, van die gaan we uitbreiden. Ook in de contractvernieuwing met de strandpaviljoenhouders en met de venters wordt er zeg maar, extra aandacht besteed aan uh, zeg maar, beheersing van uh, zwerfafval en dat soort zaken. Want het is niet alleen een verantwoordelijkheid, vind ik, van de gemeente, maar het is ook een verantwoordelijkheid. ...van de mensen die hun brood verdienen op het strand. Als ik kijk nu even naar de corona... ...we hebben nu, zeg maar, vanaf vorige week... ...hebben we wel een aantal extra afvalbakken neergezet... ...met name op het strand, om tegemoet te komen in, aan, aan de wens... ...om zeg maar, meer te doen aan dat zwerfafval... ...omdat bij zeg maar, de beperkte opening van de strandpaviljoens... ...je niet kunt verwachten van, als ze maar beperkt open mogen... ...dat ze dan wel al het vuilnis verzamelen. Dus daar hebben we aan, volgens mij op geanticipeerd. Meneer de voorzitter, volgens mij heb ik alle vragen beantwoord. Tenzij ik wat vergeten ben, maar volgens mij is dat niet het geval. Dus daar wilde ik het even bij laten. Dank u wel. Dank u wel voor uw uitputtende beantwoording. Ik kijk nog even rond of deze uh, nog uitnodigt voor een nadere beschouwing van uw kant. Gelukkig zie ik dat iedereen tevreden is met de beantwoording. Uh, dank u wel, meneer Berendsen. Dan bij het volgende onderwerp. Dat is de ingekomen post... Oh, we moeten nog stemmen, uiteraard. Ja, goed. ja de G4 moet nog een beetje wennen aan de afstand. Normaal krijg ik dan een por. Dus, uh, um, we gaan over tot stemming. Wie is voor dit voorstel? Dat is unaniem, dan is het daarmee aangenomen. Nog iemand behoeft aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan komen we bij punt 9, de ingekomen post. Um, kunt u instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening... Dat is het geval, dan is ook daarmee dit punt gedaan. Dan wil ik graag overgaan naar punt 10, het verslag van de vergadering van 25 februari. Wat? Dat, is, dat moet zijn uiteraard. 21 april. Ehm... Um... Er zijn geen schriftelijke aanvullingen opgekomen van uw kant. Heeft daar iemand nog een op- of aanmerking bij? Dat is niet het geval. Dan is ook dat vastgesteld. Dan komen we bij punt 11. En dat staat onder de bespreking van de politiek-bestuurlijke situatie. Nog een maken? Uh, meneer Beers, u wil nog een opmerking maken? Ja. Oh. Hm. Dus een paar over. Nou, ik wil, uh, kijk, dit is, uh, het is een beetje ongebruikelijk natuurlijk, maar dit is voor mij de laatste raadsvergadering. even, dat is niet gezegd. En uw, nou af, ja, maar die en, conclusie... uw afscheid komt nog, dus misschien, is het, ja, ik, dus misschien kunnen we deze famous last words voor een andere keer bewaren. Graag. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Um, bestuurlijke situatie. Um, waarbij ik graag een welkom wil heten aan de heer Erik van den Burg. Um, informateur van beroep. En ook Eerste Kamerlid en nog veel meer. Dank u wel. Um, ik wilde eigenlijk het volgende uh, procesvoorstel met u voor deze bespreking... Uh, uh, afspreken. ...dat is dat ik heel kort even het woord geef aan de heer Kramer... ...die uh, als grootste partij het initiatief heeft genomen om de heer Van den Burg... ...te vragen de informatieronde uh, voor zijn rekening te nemen. Daarna zal ik het woord geven aan de heer Van den Burg. voorstel is om daarna een uh, ronde verklarende vragen uh, aan de informateur te stellen... ...zodat we daar nog verheldering en verduidelijking op kunnen krijgen... Uh, en na het antwoord een kleine concluderende ronde te maken met elkaar over de richting die vervolgens uh, ingegaan wordt. Uh, ik geef als eerste het woord aan de heer Kramer. Voorzitter, dank u wel. Een merendeel van de partijen heeft mij gevraagd om op basis van de politieke gewoontes als grootste partij een informateur voor te dragen. Open heeft dit te harte genomen en gezocht naar een persoon die ruime ervaring heeft als informateur. Ik heb een aantal relaties, waaronder de burgemeester gevraagd naar geschikte kandidaten. Op basis daarvan ben ik terechtgekomen bij de heer Van der Burg. Hij was onder andere actief als onderhandelaar bij de coalitievorming van Zaanstad en Vlaardingen. In beide gevallen zijn zijn werkzaamheden zeer gewaardeerd. Telefonisch heeft hij vervolgens laten weten de rol als informateur te willen vervullen. Vervolgens heb ik hem op maandag 18 mei de opdracht en het, met hem de opdracht en het proces besproken. Vooral ook de tijdsdruk die hierop zit. Omdat sprake is van het aftreden van meer dan de helft van het college. Vallen na die 30 dagen de bevoegdheden op basis van de gemeentewet toe aan de burgemeester. Nou de vraag is of we dat zouden moeten willen. De heer Van den Burg heeft enthousiast eh, zeg maar, eh, het initiatief genomen. En eh, heeft eh, met de fractievoorzitters, eh, collegeleden en burgemeesters... één of meerdere gesprekken gevoerd. En ja, voorzitter, het lijkt me verstandig dat de heer Van den Burg... het nu overneemt om zijn bevindingen daarvan aan ons kenbaar te maken. Dank u wel, meneer Kramer. Dan geef ik het woord aan de heer Van den Burg. Dank u, burgemeester. Ja, het is zoals de heer Kramer uh, zegt... Uh, 18 uh, maandag, de 18e, ben ik uh, uh, begonnen. middels een gesprek met uh, de, heer, uh, de heer Kramer. waar ook uh, de heer uh, Hendricks bij aanwezig was. Uh, telefonisch moet ik even bijzeggen. Uh, en vervolgens heb ik uh, in de afgelopen week. met alle partijen gesproken. Uh, dat, inmiddels een gesprek met de fractievoorzitters. Uh, en met de drie uh, collegeleden. sorry, de drie wethouders en de burgemeester. En ik heb gedurende het hele proces sowieso de burgemeester steeds updates gegeven van waar ik mee bezig was, wat ik op dat moment dacht. Omdat de burgemeester natuurlijk enerzijds de voorzitter is van uw raad, anderzijds voorzitter is van het college. En zoals de heer Kramer ook al zei, als er niet snel een nieuw college samenstelling is, dan heeft de burgemeester straks niet alleen alle macht, maar ook alle lasten die daarbij horen. Dus ik heb de burgemeester tussentijds steeds op de hoogte gehouden. Uh, ik heb met alle partijen gesproken. Sommige partijen een enkele keer, andere partijen veel meer. Alle gesprekken vond ik uh, buitengewoon constructief. En alle fractievoorzitters zeiden ook de hele tijd... dat het in eerste instantie ging om het belang van Zandvoort. En ik geloof dus ook nogal acht. Dus dat is in ieder geval uh, buitengewoon uh, prettig. Uh, bovendien zag je dat alle partijen wel zeiden... het liefst wil ik een coalitie waar ik zelf in zit... Of een coalitie in ieder geval, waar mijn partij zich in herkent. Maar uh, alle partijen zeiden ook... Uh, wat we willen is snelheid. En wat we willen is een coalitie die goed is voor Zandvoort. En in die zin werd door alle partijen de eigen deelname wel gewenst... maar niet op de eerste plek gezet. Er lagen een aantal uh, uh, varianten voor de hand. De eerste variant was lijmen. Gewoon de coalitie... Zo mag je in ieder geval niet helemaal noemen met een raadsakkoord... maar goed, in ieder geval wel de drie partijen die nu uh, de wethouders uh, uh, leveren... gewoon een lijmgesprek aangaan. Een tweede variant was de variant uh, VVD, D66, CDA... met één of meerdere kleintjes. Dat waren twee hoofdvarianten. Dan nou, zult u zeggen, er zijn meerdere varianten mogelijk... die tot uh, negen zetels of meer leiden. Maar er vielen een aantal varianten af... En ik heb in de gesprekken die ik met de fractievoorzitters heb gehad, gezegd, alles wat je tegen mij zegt is vertrouwelijk. Dus ik ga niet zeggen, de fractievoorzitter van de PvdA zei puntje, puntje, puntje tegen mij, of willekeurig andere partij dan ook. Met één uitzondering, ik zei, uh, coalitiesamenstellingen en coalitieuitsluitingen, die maak ik wel publiek, want die bepalen mede natuurlijk waarom er gekomen is tot het voorstel wat ik straks ga doen. En uh, één partij, uh, dat was D66, was het meest helder en duidelijk. D66 gaf aan dat zij geen coalitie wilden met OPZ en geen coalitie wilden met de PVV. Er zijn meerdere partijen geweest die zeiden wat ons betreft niet met de PVV. Maar waarom noem ik even in dit specifieke geval D66? Omdat zij zei OPZ en PVV. En dat betekent dat daarmee een aantal coalities afvallen. Uh, nog sterker, er zijn dan ook maar heel weinig coalities mogelijk... waar OPZ en de PVV wel in zitten. Met de VVD zou het kunnen, dan heb je een meerderheid. Uh, maar dan houdt het ook uh, wel uh, snel uh, daarna uh, op. Uh, dus daardoor kregen deze twee hoofdvarianten uh, lijmen dan wel... Uh, een coalitie VVD, D66, CDA met één of meerdere kleintjes. Dat begon vorm te krijgen de afgelopen tijd. Um, zoals ik al zei, ik heb met alle partijen gesproken. En er kwam natuurlijk vanuit het CDA uh, uh, de wens bij om uh, niet tot lijmen over te gaan van de drie. Maar te zeggen, wij willen er een uh, partij bij. Uh, en terecht zei vervolgens uh, OPZ... op het moment dat er geen drie partijen zijn... maar vier partijen zijn... is het geen lijmen meer. Want lijmen doe je met de scherven uh, die je had. En dan ga je niet een, uh, een, een, een vierde partij of een vijfde partij uh, toevoegen. Um, ik heb ook met de meesten van u gesproken over de aanleiding. De aanleiding is formeel, zeg ik maar eventjes, het amendement met betrekking tot de weg. Maar in de gesprekken die ik had, zeiden vrij veel uh, mensen met wie ik sprak... er zit wel meer. En dat meer zat hem op de relatie tussen OPZ en de VVD. Gaat dat wel goed? Dat heeft erin geresulteerd dat ik afgelopen zondag uh, hier heb gezeten met... Uh, een vertegenwoordiging van OPZ en een vertegenwoordiging van de VVD... om dat even af te tasten. Dat leidde ertoe dat die samenwerking... mijn conclusie in ieder geval ook, gedeeld over door de twee fractievoorzitters... dat die samenwerking in de toekomst uh, mogelijk was en goed zou moeten gaan. Een tweede punt wat werd genoemd door veel mensen was de bestuurlijke cultuur. Uh, u bent allemaal naar mij redelijk helder en duidelijk geweest... Maar het bent u ook in debatten soms naar elkaar. En er zit een soms dunne grens tussen redelijk en duidelijk. En uh, wat, uh, uh, wat hard of zelfs grof. En die communicatie heeft ook in sommige gevallen wel een rol uh, gespeeld. En er werden nog een aantal punten genoemd die in ieder geval moesten worden opgepakt. En het is een... Niet helemaal, maar nagenoeg unanieme mening... Van de meerderheid ja, unaniem, dat is per definitie meerderheid, maar ik sluit één partij hierbij even uit... van velen van u, laat ik het zo formuleren... dat als het gaat om de ambtelijke organisatie... dat daar heldere en duidelijke afspraken over moeten worden gemaakt. En daarbij werd door velen van u kritisch gekeken naar de VVD... in relatie tot het uh, uh, um, raadsakkoord. Dus dat is in ieder geval een punt wat door velen van u werd uh, genoemd. En ik moet zeggen, ik herken dat punt... Dus ik denk inderdaad dat er op het gebied van uh, uh, de ambtelijke organisatie duidelijkere en heldere helderdere afspraken moeten worden gemaakt. Verder denk ik dat het buitengewoon belangrijk is dat er een coalitieakkoord komt. Dus niet een raadsakkoord. Dat raadsakkoord kan uiteraard op zich blijven bestaan. Al hebben we wel de afgelopen tijd kunnen constateren dat wat mensen afscheid hebben genomen van het raadsakkoord... Uh, in sommige gevallen logisch. Deze 60 die zegt, wij stappen uit de coalitie. Dan kijken we ook anders naar de afspraken die zijn gemaakt. Uh, er zijn voorbehouden gemaakt bij het raadsakkoord. Maar wat ook wel werd gemeld door de nodige partijen. Was dat doordat je een raadsakkoord had. De partijen die de wethouders leverden wat meer konden shoppen. De ene keer deden ze het met elkaar. De andere keer deden ze het met de oppositie. En het gaf ook onvoldoende stabiliteit richting de wethouders. Dus mijn nadrukkelijke advies is aan de partijen die gaan formeren om te gaan werken met een coalitieakkoord en daarin duidelijk afspraken te maken. Dat is één. Een tweede, en die richt zich niet naar de coalitiepartijen, maar eigenlijk ook niet naar u als complete raad, maar naar uh, de burgemeester als uw voorzitter, is dat het mij buitengewoon verstandig lijkt als er een Onafhankelijk onderzoek wordt gedaan hoe om te gaan met uw raadsbesluit met betrekking tot de weg. Uh, het is namelijk geen motie. Een motie kan het college naar zich neerleggen. Een raadsbesluit kun je niet naar zich neerleggen. Tegelijkertijd zien wij dat nog steeds in deze uh, raad en ook binnen het op dit moment uh, uh, zijnde echelon aan wethouders wordt gezegd... maar het kan gewoon niet zoals het is besloten. Nou, daar kun je lang en breed met elkaar over discussiëren... maar er zal in ieder geval wel iets mee moeten gebeuren... want een nieuwe coalitie uh, uh, kan daar op zich nog niks in veranderen... middels een coalitieakkoord. Er zal iets van een ja, besluit moeten liggen van de Raad. En dat kan zijn het besluit van... Uh, zoals genomen, dat uh, is er gewoon. En het college heeft het maar uit te voeren. En wie het niet wil uitvoeren, moet geen wethouder worden. Of het is uh, een voorstel aan de raad om te komen tot een nieuw besluit. Maar mijn uh, verzoek aan de burgemeester zou zijn: uh, uh, laat onafhankelijk bekijken hoe, of en zo ja, hoe het raadsbesluit uitgevoerd kan worden. En leg dat niet alleen neer bij de onderhandelende partijen, maar neer bij de hele gemeenteraad... omdat het een besluit is van uh, u allen. Dan welke coalitie is het geworden? Uh, althans, wat is mijn voorstel aan uh, een aantal partijen? Mijn voorstel is om te komen tot onderhandelingen... dus formatiegesprekken aan te gaan tussen VVD, D66, CDA, PvdA... En gemeentebelangen. En waarom ben ik tot dit voorstel uh, gekomen? Uh, dat is omdat het CDA heeft aangegeven alleen te willen onderhandelen. Als daarbij in ieder geval de PvdA aan tafel zou zitten. Waarop OPZ heeft aangegeven. Dan is het geen lijmen uh, meer. En daar heeft OPZ gelijk in. Maar dan is het nieuwe coalitieonderhandelingen. En daarop heeft uh, OPZ aangegeven, dan moeten uh, uh, ze, en dat in de neutrale zin van het woord, dat ook maar zonder ons gaan uh, proberen. Uh, en u ziet dat deze coalitie iets meer heeft dan noodzakelijk. Want het heeft, als deze vijf partijen het eens worden, heeft het uh, uh, tien zetels, terwijl negen noodzakelijk zijn. Uh, maar... Het, ik denk dat je hiermee wel een draagvlak creëert om de komende twee jaar verder te gaan. Tot zover mijn inleiding, burgemeester. En uh, ik ben bereid uh, voor zover dat in mijn vermogen ligt en met geheimhouding die ik heb opgelegd over de individuele gesprekken al uw vragen te beantwoorden. Dank u wel. Ik kijk rond in de richting van uw raad wie er vragen heeft naar aanleiding van het betoog van de informateur. Ik kijk naar de heer Hermsen. Uh, dank u wel, voorzitter. Um, dank in ieder geval voor de toelichting. Uh, dank ook voor uh, het, het uiteenzetten van in ieder geval onze uh, kant van het verhaal. Dus daar zijn we dankbaar voor. Wel de vraag aan u uh, waarom de optie met GroenLinks niet is aangevraagd of uh, uitgezet. Ik maak het rondje verder. Of... Uh, ja? Je noteert. Okay. Uitstekend. Wie nog meer? Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, Partij van de Arbeid heeft vooral de zorgen geuit over de bestuurscultuur en hoe zorgen we met elkaar voor stabiel bestuur. En uh, hoe kijkt uh, de informateur daarna om uh, uh, op welke wijze we kunnen zorgen dat het bij de, bij de formatie ook aan de orde komt? Ik kijk verder rond. Niemand nog vragen? In de, uh, ja, de heer Deen zie ik achteraan. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het moet me even van het hart dat ik het nog steeds uh, zeer spijtig vind dat wij als PVV uh, toch nog op een of andere wijze worden uitgesloten. Dat is, uh, dat is spijtig om te horen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk, actie de heer Hendricks. Ja, voorzitter. De, wet, uh, de informateur noemde het uitsluiten van, uh, door D66 van de oude partijen en de PVV. Maar welke blokkades lagen er nog meer? Welke partijen hebben nog meer... ...andere partijen uitgesloten en welke? Meneer Kramer wil niet het woord. Nog iemand anders vragen? Dat is niet het geval. Dan kijk ik naar de heer Van den Burg... ...om op de verhelderende vragen antwoord te geven. Waarom uh, zit uh, GroenLinks niet bij... Uh, ...de twee uh, eenzetels, zal ik mee even zeggen... Ik moet een beetje diplomatieker zeggen dan ik het de afgelopen dagen heb gezegd. Uh, um, omdat de VVD nadrukkelijk uh, aangaf liever te kiezen voor uh, gemeentebelangen. En in die zin is er dus gezocht naar een, uh, een, uh, een balans uh, binnen de partijen die uh, um, nou, in mijn voorstel eventueel zouden kunnen gaan formeren. Uh, dat is één. Uh, twee. Uh, ...het stabiele bestuur. Ja, er moet nadrukkelijk gesproken worden over de bestuurscultuur. Ik denk zelf dat het goed zou zijn als dat niet alleen in de coalitie gebeurt... Uh, ...maar daar moet het in ieder geval gebeuren. Omdat de coalitie namelijk ook de bestuurders uh, uh, kiest. Althans, doet daartoe een voorstel. Uiteindelijk kiest de raad. Maar in ieder geval de bestuurspartijen zijn ook mede verantwoordelijk... ...voor de bestuurders die er komen te zitten. Uh, maar ik kan me ook voorstellen... Dat dat breder gaat, want ook als je geen wethouder levert, ben je mede verantwoordelijk voor de cultuur uh, die je uh, hier als uh, gemeentebestuur, gemeenteraad en wethouders met elkaar uh, hebt. Uh, en velen van u hebben aangegeven dat het er soms wel wat ruw aan toe gaat en dat het ook niet altijd helpt om de beste besluiten te nemen. Maar het moet in ieder geval aan de orde komen in het uh, uh, coalitieberaad om te komen tot een coalitieoverleg. Uh, uh, ik snap uh, de uh, woorden uitgesproken door de PVV. Uh, het is volgens mij ook nooit fijn om uitgesloten te worden. Wat ik hier heb gedaan is uiteraard aangegeven uh, wat anderen daarvan uh, van vinden. Als mens heb ik een mening over van alles. Als uh, informateur verzamel ik alleen maar uw mening en probeer ik, uh, probeer ik daar een... Uh, een verhaal van te maken wat enigszins uh, logisch uh, lijkt. Maar om daar meteen op door te gaan... het was de VVD die vervolgens vroeg... zijn er anderen die ook partijen hebben uitgesloten? Uh, even voor de helderheid. OPZ heeft niemand uitgesloten. Hij heeft wel gezegd uh, dat zij een coalitie met GroenLinks... Uh, niet erg voor de hand uh, vond uh, liggen. Hij heeft gezegd dat zijn coalitie met uh, de PvdA uh, niet erg voor de hand uh, vond uh, uh, liggen. Maar, en dat is wat anders dan het woord uitsluiten uh, gebruiken. De VVD heeft, uh, uh, uh, maar ja, de vragensteller was van de VVD, heeft ook niemand uitgesloten. Eigenlijk zag je dat met uitzondering van D66, die ervoor koos om OPZ en de PVV uit te, sloten, uit te sluiten... De andere partijen niemand uitsloten, met uitzondering van dat een aantal partijen zeiden niet met de PVV uh, verder te willen. Dat was de Partij van de Arbeid. Ook GroenLinks wil uh, niet met uh, de PVV. Dus die twee partijen hebben echt het woord uitsluiten gebruikt. Uh, uh, en uiteraard D66, maar dat had ik al uh, gezegd. Uh, andere partijen hebben wel aangegeven dat ze voorkeuren hadden, maar het woord uitsluiten is gebruikt door PvdA, GroenLinks, D66 met betrekking tot de PVV en door D66 met betrekking tot uh, OPZ. Um, en dan heb ik volgens mij de vragen beantwoord, uh, burgemeester. Dank u wel, meneer Van den Burg. Um, ik stel voor om een kleine langste fractievoorzitters. ik zie de heer Kramer nog een aanvullende vraag... Nee, ik dacht dat u uh, wilde beëindigen. Want ik uh, wil in ieder geval uh, onze informateur, die wij hebben aangezocht als OPZ, ontzettend bedanken voor uh, zijn inzet. Uh, het is niet altijd even makkelijk geweest, volgens mij, voor hem. Uh, op de zondagmiddag, uh, met je sporten nu hier uh, aanwezig zijn. Uh, grote complimenten vanuit de OPZ, hoe uh, u dit heeft opgepakt. Klasse. Dank u wel meneer Kramer. Ik stel voor dat wij een kleine concluderende ronde naar aanleiding van het advies van de heer Van den Burg maken langs de fractievoorzitter. En ik wil daarbij beginnen in ieder geval bij uh, de grootste van de partijen die genoemd is. En ik weet nooit of d 60 of de VVD nu de VVD is de grootste. Dus ik wil het woord aan de heer Hendricks geven. Ja, Dank voorzitter. En, uh, ook ik kan me aansluiten bij de woorden van de heer Kramer om uh, dank te zeggen aan de informateur. Hij heeft... Uh... Echt in een voor mijn recordtempo uh, iedereen gebeld en uh, dat zelfs een aantal gevallen meerdere keren gedaan. Dus uh, echt uh, dank daarvoor. Um, ja voorzitter, tijdens het gesprek wat wij voerden met de informateur, ja, u kunt er niks over vertellen, ik kan dat zelf uh, natuurlijk wel. Was een van de vragen, sluit u partijen uit of heeft u bepaalde voorkeuren erin? En ik was over die vraag gewoon een beetje verbaasd. Want um, we zitten in Zandvoort op dit moment met, met, eigenlijk met drie crisis tegelijkertijd. We hebben de coronacrisis, waar ondernemers, uh, ja, die staan op het punt van faillissement, die hebben, de, die hebben een stabiele, daadkrachtige gemeente nodig. Uh, maar ook gewoon een, het is ook gewoon een volksgezondheidscrisis, dus dat is die coronacrisis, dat is de eerste. We hebben een politieke crisis door het bestuur, we hebben drie wethouders die een ontslag hebben ingediend. En 15 juni moet er een nieuw college zitten, dat is de tweede. En we zien inmiddels als we de voorjaarsnota kijken, dat door de WMO, uh, door de jeugdzorg, maar ook weer door die coronacrisis, ook voor miljoenen bezuinigd moet worden. Dus er zit ook een financiële crisis uh, aan vast. En die drie bij elkaar vragen toch om een stabiel en daadkrachtig gemeentebestuur. En daar past voor mij vooral bij dat we zo snel mogelijk een nieuwe coalitie krijgen. En dan verbaast het mij dat partijen elkaar uitsluiten of daar hele nadrukkelijke voorkeur in zetten. Zeg ik wil alleen maar onderhandelen met die partij erbij of met die partij dan juist weer niet. Ja voorzitter, om die reden heeft de VVD ook geen partijen uitgesloten, geen breekpunten geformuleerd en geen voorwaarden gesteld. We hebben ook meegewerkt afgelopen zondag inderdaad, aan een lijnpoging met OPZ. Over ons schaduw heen springen. Ik waardeer ook dat bij OPZ diezelfde houding er was. Om in het belang van Zandvoort ook gewoon de verschillen tussen die partijen te overbruggen. Um, ja, en ik zie ook de, het afpellen wat de informateur net schetste. Dat eigenlijk die lijnpoging of lijnpoging plus niet haalbaar is gebleken. En dat daarbij eigenlijk nog twee, want ik voeg er toch nog eentje aan toe. Coalities uh, mogelijk zijn. En het is de coalitie uh, OPZ, VVD, PVV en dat is de coalitie die uh, de heer Van den Burg net voorstelde. De eerste is voor de VVD zeker bespreekbaar, um, maar ik kan niet rekenen op een breed draagvlak in deze gemeenteraad. Allereerst door die negen zetels die die coalitie heeft en ook door de houding van de oppositie tegen zo'n coalitie. Dus daarom uh, kunnen wij ons vinden in het advies van de informateur en zullen wij zeker uh, meegaan doen aan de komende onderhandelingen. Ik kijk, de heer Kramer, wilt u het woord? Nee, ik heb uh, weinig toe te voegen uh, in deze zin. Ik kijk weer, de heer Mettes. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, ja, ik wil ook de informateur bedanken voor zijn uh, uh, snelle werkwijze. En wat mij betreft, wat CDA betreft ook, zijn uh, juiste conclusie die hij gesteld heeft... Daarnaast zijn openhartigheid uh, als het gaat om de gesprekken die gevoerd zijn. Uh, dank daarvoor. Volgens mij uh, is een analyse uitstekend en uh, dat in zo'n korte tijd uh, in een complexe situatie in Zandvoort. Uh, het CDA die kan zich uh, uh, vinden in het, uh, in het uh, voorstel en wij zullen ons best doen om uh, uh, daar wat van te maken. We hebben inmiddels uh, daar een voorzet voor gemaakt voor intern gebruik.